Joris, hey jongens, jongens. hé hey, luister ik ben net tot een belangrijke ontdekking gekomen. Wisten jullie, hé hey, luister eens, wisten jullie, dat de naaimachine naait en de niet-machine niet. Dat de naaimachine naait en de niet-machine niet. Dat de naaimachine naait. Dat de naaimachine en niet-machine niet. Dat de naaimachine naait en niet-machine niet. Wat een opdekking, Ja, dat de naar naaien kan, dat weten we al jaren. Je kunt het beste naaien met een klos of klosje garen. En garen wordt gesponnen van een beest met lange haren, dat deden ze dus heel veel. Van je 1, 2, 3, Ontdek dat een niet machine niet er kan, dat vinden we niet raar Want met een simpel nietje hou je alles bij elkaar Wanneer een nietje loslaat, ja dat is dan heel erg naar Maar dan neem je een nieuw nietje en dan ben je zo weer klaar Want het naar, is vraag me nou niet hoe ik erachter ben. Ik kwam er gewoon. Ik keek en Ik denk, nou, kijk, nou. Het was me niet eens opgevallen in het begin. Ik kijk, ik denk. Ze kunnen niet één kan wat die ander kan en die ander kan niet, maar die ene kan En Zo zit het eigenlijk. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la dat de naai, is zien de naai En een niet, niet maar zien, nee, niet Van je één, twee, drie. En van jongens Eén, twee, drie, vier, nee, een, een, een, een nee, vol Goed nee, nee, nee, nee, maar in Juist ja, je maar mee zie. Nee, nee, ja, nee, nee, wacht even, die is niet, nee, een, een naai machine. Dan ben ik het zelf ook even kwijt hoor.